Het OM eist bijna twee jaar gevangenisstraf tegen Michael Hemels, de voormalige woordvoerder van pvv leider Wilders. Hemels stal in de periode van 2012 tot 2015 zo'n 180.000 euro uit de partijkas van de Limburgse PVV toen hij daar penningmeester was. Hij had dat geld nodig om zijn drank- en drugsverslaving te betalen. Hemels ontkent de verduistering niet, maar zegt dat het veel minder geld was. Behalve een celstraf eiste de OM ook nog dat Hemels het geld terugbetaalt aan de PVV. FC Den Bosch is de eerste voetbalclub die is doorgedrongen tot de tweede ronde van de KNVB-beker. In Vlaardingen versloeg de club uit de Jupiler League de amateurs van Zwaluwen met 3-2. Vanavond zijn er nog 13 wedstrijden. Het weer verspreidt over het land buien. Morgen verdwijnen die buien geleidelijk en dan breekt s middags de zon vaker door. Donderdag en vrijdag verlopen ze goed als droog met geregeld zon. Het wordt dan 18 of 19 graden, maar in de ochtenden is er wel kans op mist. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het.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 Geen lompen, maar zware metalen. Presentatie: Angela Jansen. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van. Geen lompen, maar zware metalen. En we gaan openen met een nou, toch best wel een oudje. Hier is Metallica van het album Master of Puppets. Orion. En van Metallica gaan we naar Nederland, naar Enschede om precies te zijn. De band Pestilence, al uh, ruim 30 jaar, uh, timmeren ze aan de weg met death en trash metal. En van onze eigen bodem. En niet onverdienstelijk. Uh, van het album Spheres is hier the level of perception. We gaan de oceaan over en uh, we gaan daarbij maar even om Irma heen. We gaan naar Hatebreed, Metalcore uit 1994. Het album heet Hatebreed en is uit 2009 en het nummer heet In Ashes They Shall Reap. De volgende is Immortal. Lekkere black metal uit Noorwegen. Het album heet At the Heart of Winter. En uh, wel een van mijn persoonlijke favorieten van deze band. En het nummer heet Withstand the Fall of Time. En van Noorwegen gaan we naar Groot-Brittannië. In 1977 werd daar uh, de band Angel Witch opgericht. Bij uh, de echte Diehards uh, laat ik misschien wel een bel uh, rinkelen. Bij, ik denk dat wat jongere luisteraars, uh, zegt het helemaal niets. Het is een uh, heavy metal band. Een van de eerste. En van hun album. 82, Revisited, is here, The Sorceress. We blijven even hangen in de UK en we gaan naar Motorhead. Voorman Lemmy Kilmister, helaas al overleden, heeft ooit eens dus in een interview gezegd dat metal wat hem betreft gewoon valt onder één grote paraplu, namelijk rock and roll. Maakt niet uit wat voor soort je speelt, het blijft rock and roll in de basis. Van hun album The World Is Yours is hier Outlaw. Groot-Brittannië gaan we naar de Verenigde Staten. We schrijven in 1973 en dat is het jaar waarin Journey is opgericht. Toen al viel, uh, vielen ze op door hun progressieve rockmuziek en van hun tweede album, getiteld Next uit 1977 en ik bedenk ineens dat hij al 40 jaar oud is. Het nummer The Hustler. Desire Crazy with passion oh, Never be tired Money's not good to me Cause loving's my game Don't need no trouble I'll show you no pain Love We blijven nog even uh, bij de oudere bands. We gaan naar Black Sabbath, uh, opgericht in 1968. En uh, waar we nu naar gaan luisteren, dat uh, is een nummer uit wat ze dan noemen de Dio Years. Met uh, de verrukkelijke vocals van Ronnie James Dio, helaas ook niet meer onder ons. En het album heet dan ook The Dio Years Remastered uit 2007. En het nummer heet The Devil Cried. Just click. van Black Sabbath dan uh, de jaren met Ozzy. Niettemin erg lekker. We gaan naar Zweden. Hammerfall, band uit 1993. En hun stijl laat zich omschrijven als heavy en power metal. Lekkere gitaarriffs en fraaie vocalen. Van het compilatiealbum Steel Meet Steel, Ten Years of Glory, is hier de legacy of Kings. <laughs> Volgende is alweer de laatste van dit eerste uur. En dan gaan we naar de band My Dying Bride uit de UK. doom metal. En ze worden vaak uh, gezien als de aanstichters van het latere gothic genre. Van hun album The Dreadful Hours is hier A Cruel Taste of Winter. Welcome.